Acht uur aan ook Thijssen met het NOS-journaal. De Britse regering is in spoedzitting bijeen... na een bloedige moordaanslag op vermoedelijke militair in Zuid-Londen. Volgens getuigen gingen de aanvallers als beesten tekeer. Ze zouden rond de twintig jaar zijn en hadden messen en een vuurwapen bij zich. De gealarmeerde politie schoten beide aanvallers neer. Premier Cameron vroeg zijn minister van Binnenlandse Zaken Theresa May... een spoedzitting te organiseren van de Cobra Groep... die zich bezighoudt met de Nationale Veiligheid... Het incident gebeurde in de Londense wijk Woolwich, dichtbij een kazerne. De man die werd aangevallen droeg een t-shirt van de militaire organisatie Help for Heroes. Het openbaar ministerie gaat in het voorbereidend onderzoek naar matchfixing ook bekijken of er sprake is van witwassen of van fraude. Dat heeft minister Opstelten van Justitie gezegd. Bij matchfixing wordt de uitslag van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd beïnvloed om er veel geld mee te verdienen. De Tweede Kamer is blij met het extra onderzoek staatssecretaris Steven gaat zijn wetsvoorstel over illegaliteit zo aanpassen dat hulp aan illegalen nooit strafbaar is. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken dat hulp aan illegalen nooit strafbaar mag zijn. Maar als een illegale vreemdeling meer dan twee keer een boete krijgt, wordt dat gezien als een misdrijf. En wie hulp biedt aan een misdadiger is wel strafbaar. Voor de PvdA is dat onacceptabel, zei Steven in het debat, en hij belooft een oplossing. Een netwerk van artsen fraudeert voor miljoenen euro's aan geld uit de zorgverzekeringskast. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een uitgebreid fraudeonderzoek van zorgverzekeraar DSW. De artsen zouden onder meer cosmetische behandelingen als medische zorg declareren en zoemelen met geld uit de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ. Het OM en de opsporingsdiensten zouden op de hoogte zijn.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 Margrethe Rijntjes. Een heel goedenavond. Onze twee dingen van vanavond zijn een seksuele verandering op late leeftijd en grijs is niet zwart-wit. Ik heb eer voor jouw prijzen gehaald. Zij bekronen je liefde. Goed old, Gert Timmermans. Hoe denken 55-plussers over de invulling van hun leven? Daar heeft Rudy Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde... met zijn Leiden Academy onderzoek naar gedaan. En de conclusie is, grijs is niet zwart-wit. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u dat toelichten? Nou, om met Gert te spreken, <laughs> uh, het tegenovergestelde. Want... Uh, wat Gert eigenlijk bezinkt, dat is een, uh, ja, een eerbied voor de ouderdom. En dat is een, uh, ja, eigenlijk een verzinnenbeelding van hoe wij oud werden... 50 jaar geleden, misschien 80 jaar geleden. Maar als wij dus nu denken van hoe mensen nu oud worden... en als wij moeten bedenken hoe wij zelf oud moeten worden... dan is dat een hele andere kleur. En dan zijn het hele andere tinten die er zijn. En die tinten hebben wij opgezocht. Want eigenlijk is in het Nederlandse debat... kennen we alleen maar zwart-wit. Zwart, dat zijn de, ja, de eenzaamheid... en het het verpleeghuis en de kosten die uit de hand lopen. Of ja, dat briljante witte van dat eindeloos genieten op de Caribische Zee, in het Zwitsers levengevoel. Maar mm. hoe mensen daar nou zelf naar kijken, ja, dat was eigenlijk heel goed deels onbekend en dat wordt eigenlijk onder de mat geschoffeld. Ja, en dat moet eruit komen. Ja, want u heeft dat dus onderzocht en wat kwam eruit? Nou, er blijkt eigenlijk in die oude mensen veel meer, ja, pret en, en, en pit te zitten dan wij eigenlijk denken. Wij denken dat dat een groot donker gebied is, wat ik net zei, mm -hmm. maar als je nou vraagt aan oude mensen dan blijken ze eigenlijk zelf de regie en de zelfstandigheid zeer te waarderen en daar dus ook bereid zijn om daar inspanning in te leveren. En, ik, en een paar getallen die daar dan bijvoorbeeld uitrollen, ja, als je aan 70-plussers vraagt van wil je weer aan het werk... dan zegt een kwart ja, die wil gewoon vandaag weer aan de gang. En dan denk je van ja, maar dat, dat, dat, dat is toch raar, dat kan toch niet... maar dat is dus de werkelijkheid en die werkelijkheid moet naar boven komen. En hetzelfde geldt voor de zorg. Ja, we hebben de hele tijd het idee dat, ja, dat we nou, afhankelijk moeten zijn van die zorg... maar bij een nieuw gezondheidsprobleem zegt... Ja, 80% van laat mij dat zelf regelen en 70% zegt van ja, ik wil ook de pillen zelf ook nog wel regelen. Dat betekent eigenlijk dat, ja, dat het draaipunt van de gezondheidszorg voor, voor oudere mensen... Ja, dat komt in de, in de woonkamer te liggen, helemaal niet in het ziekenhuis. En uh, uit dat onderzoek blijkt dat mensen dat zelf willen? Ja, want dit zijn hun wensen en hun verwachtingen en hun ambities. En die hoor ik dus niet. En wat is dan de verandering in het zorgpatroon? Wat willen ze dan in, in plaats van hoe het nu gaat anders? Nou, ik weet niet of u het weet, maar de mensen vertellen mij... en ik ben dokter genoeg, mm. bij 26 jaar al zit ik in de praktijk... dat als je op een gegeven moment 70 jaar bent... en 70 van de 70-jarigen hebben twee of meer chronische ziekten... dan mm -hmm. heb je een balboekje nodig om alles bij te houden. En dan voel je je nog als een soort van bal in de flipperkast. Nou, mensen vinden dat heel vervelend, terecht. En wat en... willen ze dan? Ze willen daar grip op krijgen. En dat krijgen ze waardoor je niet. En wat er dus in de, in de weg zit, is één. Het systeem zit in de weg. Want wij willen het allemaal organiseren voor het oude mens. En het oude mens krijgt dus niet gelegenheid... om zijn, zijn eigen individualiteit, zijn eigen regie... tot wasdom te laten komen. En dat is dan toch dom? Want als u zegt, ze willen zelf grip houden. Kunt u dat concretiseren? Hoe dan? Um, nou, nog even bijvoorbeeld... Nou blijven we blijven eerst even bij de zorg. Ja. Um, Mensen vertellen mij van, ik, ik, ik, ik wil eigenlijk zelf een aantal dingen wel en een aantal dingen niet. Dit moeten ze wel regelen, dat moeten ze niet regelen. Zoals? Ik wil die operatie wel, die andere operatie niet. Ik vind dat ik met deze pillen niet veel opschiet. Waarom gebeurt al deze onderzoek? Ik ben nu al een half jaar bezig en mijn probleem waar ik mee kwam is nog niet opgelost. Dat betekent dat, laten we zeggen, het systeem luistert niet naar... De klant, laat ik het dan zomaar zeggen. Mm -hmm. Het individu staat niet... Het is wel een beetje scherp gezegd, maar het individu staat nog te weinig... laat ik het zo zeggen, te weinig centraal in de zorg. Wij, als iemand binnenkomt in de zorg... dan responderen wij met een, ja, een generieke... Ja, oké, okay, u past in dit vakje. Ja. Dus wij... Bij iedereen hetzelfde. Iedereen hetzelfde. En dat willen we niet. Dat wilt u niet, dat wilt ik niet. Nee. Kijk, en wij willen maatwerk. Nou, en nou kunnen we nou... Ja, we willen eigenlijk maatwerk en er wordt eigenlijk maar confectie geleverd, daar mm. komt het eigenlijk op neer. Maar is het ook niet zo dat dit geldt voor hè, de mensen waar u het over heeft, die nog heel veel pret en pit hebben en ook vitaal zijn en dus op het internet ja, weten dat en, is, en programma's uh, zien? Wij hebben het net uh, in, uh, in Nieuwspoort uh, aan, uh, aan de staatssecretaris Kleinsma uh, ja. overhandigd en met haar erover gesproken en er was ook even discussie over, ja maar ja, dat, dat zeg je nou wel. Maar dit zijn 650, gewoon grijze mensen, wat ik daarmee bedoel, dat is gewoon de middenmotor van Nederland. Dit is gewoon representatief. En dit zijn hun geluiden. En dan weet ik wel dat iedereen heeft natuurlijk een tante of een oom of een broer Maar dit is, laten we zeggen, representatief wat mensen zeggen. En al, dit was het dan de zorg, hè? waarvan u ja. zegt... Uh, de, de individu moet veel hoger als het ware in de hiërarchie komen. Die moet het ja. voor het zeggen hebben. Ja. Uh, als, het, als diegene dat niet kan, dan moet de overheid er nog wel steeds zijn voor die burger. Hoe ziet u dat dan? Kijk, de... Waar we naartoe moeten. En in die medical delta waar we dus nu mee bezig zijn, dat, zijn dus, dat is een samenwerkingsverband van universiteiten en, en, en gemeentes. Wat wij dus nu proberen is om die zorg te kantelen. Dat we daadwerkelijk die patiëntgerichtheid hebben. Dat we ook tegen mensen zeggen van ja, maar dit vind jij ook bij de persoonlijke levensfeer horen. Dat gaan wij dus niet meer van je oplossen. Zoals bijvoorbeeld wat dan? Het huishouden. Het eten koken. Dat hebben wij nu verzorgd. Daardoor ja. is de AWBZ ook ontploft. Ik bedoel, dat, dat, dat heeft net weer in de krant gestaan, dat is weer met 10% ge, uh, gestegen. Wat het gevolg daarvan is, is dat de zorg voor mensen die, dus, laten we zeggen, door de bodem heen lijken te zakken, dat die ook in gevaar komt. Dus wij moeten weer kijken welke zorg moeten wij nou wel leveren als als maatschappij, als geneeskundige, mm. ja. wat echt medische zorg is... laten we dat dan maar platvloer zo zeggen. En wie weet moeten we tegen de mensen ook wel zeggen... maar voor het leven zelf, en daar zit eten en, en, en, en, en, en huishouden zit daarin... ja, wie is daar nou verantwoordelijk voor? Ben jij dat of is dat, laten we zeggen, de BV in Nederland? Dus dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Er ja. moet een herverkaveling plaatsvinden. Nederland moet op de schop. Nederland moet op de schot. Ja. <laughs> en is het, want we hebben het nu over de zorg... maar u heeft een, een onderzoek helemaal gedaan. Hè, ja, naar maar de bevoegd... voor de werk is precies hetzelfde. Want stel nou voor, je bent 65 en je hebt een gemankeerd pensioen... want je bent per ongeluk een keer gescheiden... of je woont nog maar 25 jaar in, uh, in Nederland. Dan heb mm -hmm. je dus maar een halve AOW. Dan ben je 65 en dan wil je eigenlijk... je wilt aan het werk. Je moet toch nog geld verdienen toch op de een of andere manier. Dan heb je eigenlijk een soort vluchtelingenstatus gekregen. Want je mag er wel zijn, maar je mag niet werken. Want niemand geeft je de mogelijkheden toe. Dus Nederland moet daadwerkelijk op de schot. Op. Dat hele beleid over 65 jaar en daarna mag je niet meer werken... want daar komt het feitelijk op neer, of mm -hmm. daarvoor eigenlijk al. Ja, dat, dat is niet meer van deze tijd. Want u zegt, uh, mensen moeten veel later met pensioen kunnen... of misschien wel tijdelijk met pensioen. Of hoe ziet u dat dan? Precies zoals u het zegt, het hangt van het individu af. Je moet dat veel meer in, laten we zeggen, de handen van het individu geven. Mm -hmm. Wie weet zijn er mensen die op latere leeftijd... juist weer een, een ambitie krijgen. Wie weet hebben mensen het geld nodig. Wie weet vinden ze het gewoon leuk. Wie weet willen ze er voor een deel van af. Laat dat nou aan het individu over... en dat hij zijn individuele constructen kan maken. Maar belangrijke kanttekening natuurlijk, dat weet u ook... is dat het... Uh, crisistijd is en dat er enorme werkloosheid is. En uh, dat als die groep van 65 plus ook nog werk wil... terwijl er een heleboel jongeren ook werk willen... dan wordt het een beetje lastig, toch? Het is een, een roerige tijd. En dat is mooi om, een, tij, om laten we zeggen, een begin te maken met de herverkaveling van Nederland... dat laten we zeggen, iedereen recht heeft op werk, op de reden die ik net heb aangegeven. Mm -hmm. En een deel van de problemen waar we nu in zitten... heeft ook te maken met het feit dat wij een verzorgingstaat gemaakt hebben... die drie, drie maatjes te groot is. Waarbij wij mensen op 65-jarige leeftijd 20 jaar leven geven... waarvan ook nog 10 in goede gezondheid. En ja, dat, dat, moeten, dat moeten we zelf regelen. De pensioenen kraken... De zorg ontploft. Ja, waar zit het probleem nou? Maar goed, als we de AOW afschaffen... er, zijn, er is toch een hele gelegd. grote groep Nederlanders... die afhankelijk is van die AOW. Dus ik denk dat die niet zo blij zijn met uw plannen. Ik heb gezegd dat de pensioengerechtigde leeftijd... op 65-jarige leeftijd, dat ik dat een oudbollig instrument vind. Ja, en die AOW? En dat wij een bodem leggen... En voor mij. Je kunt, er, je kunt de AOW zo laten liggen. Want dat is een recht wat je dan in Nederland opbouwt. Ik denk dat het te vroeg is, omdat, laten we zeggen, de levensverwachting veel langer geworden is. Maar je kunt alle constructen. Je kunt zeggen, op je 65 krijg je de eerste maand en dan krijg je er elk jaar krijg je er een maand bij. Je kunt, maar dat is een afspraak die we in Nederland moeten maken. Ja. Nou is het zo dat u bent uh, hoogleraar oudere geneeskunde, en dus, he, u heeft dat onderzoek gedaan. Uh, als, ik, als ik u zo hoor, dan moet het inderdaad allemaal anders in Nederland. Maar daarvoor zult u in Den Haag moeten zijn. He? Ja, daarom hebben we het ook in, uh, hier en vandaag in het neergezet. En daar waren de politiek. <laughs> en eigenlijk is men. Ja dat is, ja, dat is een beetje teleurstellend misschien. Maar men is het eigenlijk over het, het concept wel eens. Teleurstellend, hoezo? Nou, teleurstellend. in denk, Dat ik denk: van... Goh, als je dat dan zo goed weet. Uh, waarom pak je dat dan niet meer ter hand? Dat is, mijn, dat is mijn teleurstelling. Want eigenlijk vertellen wij heel weinig nieuws aan de mensen die, laten we zeggen, een beetje weten hoe het leven in elkaar zit... en hoe, laten we zeggen, die verhoudingen van die getallen zijn... en waar betaalbaarheid zit en waar het niet zit... Die, die kunnen daar heel verstandige opmerkingen van maken. Maar wat er nog mist in Nederland... is, laten we zeggen, de ambitie om er daadwerkelijk iets van te maken. En dat doet pijn. En ik begrijp het ook wel. Want we, ik vraag dus, wij vragen aan mensen om laten we zeggen een andere houding te nemen ten opzichte van de hoge leeftijd en die moet dus veel actiever zijn. Dat dat doet, ja, dat is vervelend want je wilt eigenlijk in je comfortzone zitten, maar dat werkt dus niet allemaal. Nou ja, u zegt andere... eigenlijk uh, de zekerheden die moeten we loslaten. Uh, we moeten ervoor zorgen dat maar we het niet Ik heb zelf niet gezegd, gezegd dat ik heb niet gezegd dat we alle zekerheden nee. hebben moeten loslaten. En Hanni van Leeuwen was ook vandaag aanwezig en Oud, die pleit. Ja. Ja, en ja, die die pleit. De, hè, dat is een 87-jarige dame en die pleit ook dat we voor het feit van dat niet die één dat we zijn doorgeschoten. Er zegt hij zelf ook van, ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Dat is wel heel schattig van een mevrouw van 87... die dan aan de, aan de wieg van een aantal wetsvoorstellen heeft gestaan. Maar zij pleit natuurlijk over, en daar pleit ik ook voor... er moet natuurlijk wel een bodem in Nederland zijn. We zijn natuurlijk wel een sociaal-democratische rechtsstaat. Mm -hmm. En ik ben de laatste die dat wil opgeven. Ga even naar het buitenland en je weet gelijk... waarom je zo blij moet zijn dat je in Nederland ja. woont. Maar dat laat onverlet. En wat is het argument daarvoor? We krijgen er gewoon elke week een weekend levensverwachting bij. En dat zijn mooie weekenden, dat zijn mooie jaren. En ten opzichte van Drees hebben mannen er vier jaar bij gekregen, vrouwen hebben er zelfs zes jaar bij gekregen. Dat moet verdisconteerd worden in onze levenswandel. Ja. En als we dat niet doen, ja, dan, dan, dan hoeven we toch ook niet verbaasd te zijn dat het op een gegeven moment ook, ja, dat het begint te wringen. Als je dan zo, relatief zo kort werkt, of zo, veel, zo weinig doet en dan zoveel vakantie hebt, ja, dat, dat werkt niet. U bent 54 en alive en kicking volgens mij. Nog lang niet <lacht> met Nee, voorlopig nog niet. Nee. Zet hem op. En uh, we zijn benieuwd of, of het wellicht opgepakt wordt. Ja. Dank u wel, in elk geval. Graag gedaan. Rudy Westendorp, hoogleraar, oudere geneeskunde... die dus met de Leiden Academy onderzoek deed... naar de opvattingen van 55-plussers. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, ik heb al meer dan een jaar besloten... dat ik na zoektocht naar mezelf... dat ik echt uh, veranderen wil. In wie ik echt ben. Ja, en wie ik echt ben, betekent vrouw worden. Goedenavond, Ilona Willemars. Goedenavond. U bent een van de uh, hoofdpersonen in de documentaire... Whatever Will Be, van de regisseur Esther Prade... over twee mannen die vrouw werden. Transgenders, dus. Ja. Um, zondag gaat die film in première in Rotterdam. Ja. Um, openbare première. Openbare ja. première. Zijn nog, zijn nog kaarten? Zeker. Laten we daarmee beginnen. Zijn nog kaarten. Het is een mooie film. <laughs> um, rond uw vijftigste besloot u vrouw te worden. Wat, wat was het moment dat u, dat u... Ja, dat is natuurlijk een proces, dat snap ik. Maar waarom toen? Ik denk dat het er mee... Dat gaan samen met twee dingen. Mooi, hè? Ja. Um, ten eerste kon ik het niet meer tegenhouden. En ten tweede kwam dat ook op een punt... dat mijn relatie niet meer zo goed liep. En of dat dan weer invloed op elkaar had. Dat weet ik niet. Mm -hmm. Want, maar dat, die beide dingen was het. En wat kon u niet meer tegenhouden? Het... het was steeds moeilijker om geen vrouw te zijn. En uh, om opgesloten te zijn in. Nou niet het mannenlichaam, maar vooral je mannengedragspatroon. Uh, je identiteit? de identiteit dat mensen van je verwachten. En waaruit bleek dat dan? Ik raakte er geestelijk mee in een knoop. En dan was het steeds meer moeilijker, steeds meer slapeloze nachten. En... en welk moment dan? Dat u dacht: ja, dit ben ik eigenlijk niet. Een mannelijk moment? Moeilijk, hoor. Ik wist in ieder geval dat ik niet was wie ik, wie ik was. En wie je dan wel bent, daar kom je pas later achter. Ja. ja. ja. Want um, tot die tijd was u, was u gewoon man. Ja. Participeerde in uw maatschappij. Ja. U bent advocaat. Mm -hmm. U kreeg ook een zoon. Ja. Dus op een gegeven moment heeft u tegen deze zoon moest zeggen... Zeg, moet je horen, ik, ik word vrouw. Ja. Hoe was dat? Moeilijk. Ik zag er zelf tegenop. Um, en daar staan kinderen, en zeker zoons, eh, niet te juichen als hun papa eh, een vrouw wordt. Dus dat eh, ja, begrijp ik natuurlijk helemaal. Maar het was even een, best een schok. Maar gelukkig reageert hij er ontzettend goed op. Was hij kwaad ook? Nee. Nee, beslist niet. En nee. had hij het zien aankomen? Nee. nee. Dus u heeft dat toch ook verborgen gehouden, ja. al die emoties? Ja. Hoe noemt hij u nu? Want u heette heel anders natuurlijk. Ja. Nee, ik ben nog steeds zijn papa. Ik zeg wel eens, dan moet je op straat niet te hard schreeuwen. Maar... Doet hij dat? Zegt hij nog papa? Ja, ja, ja. Oh ja? Ja, maar goed, ik word nooit zijn moeder. Hè. Nee. En wat vindt u daarvan, dan dat hij u nog steeds papa noemt? Eh, uh, ja, vertederend en moeilijk, allebei wel. En waarom vertederend? Nou, omdat toch je, je band geeft, aangeeft met, ja. met je zoon. Ja. ja. Nu bent, u uh, wordt er emotioneel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, neem een slaakje sluit ja, water. Je. Want uh, u bent advocaat. Mm -hmm. Toch niet de meest. Uh, ja. En ook nog bij een prestigieus ja. kantoor. Mm -hmm. Toch niet een omgeving waarvan ik denk dat de tolerantie ervan afschiet. Ofwel zie ik dat verkeerd. Nou, dat kun, uh, kunt u wel eens mis hebben. Ja? Nee, ik, uh, ik werk natuurlijk bij een groot kantoor. En ook een kantoor wat zich op, op dit soort dingen ingesteld heeft. En ik werk veel. Voor Nederlandse klanten, maar ook voor Amerikaanse klanten. Dus ik moest op twee fronten dat traject vormgeven. En ook mm -hmm. klanten inlichten. En het was heel leuk. Toen belde ik onze Amerikaanse diversity officer in New York. En toen zei ze, heavens. En dan hebben we een heel draaiboek die voor klaar liggen. En wie komt er? Niet iemand uit Amerika, maar iemand uit Nederland. En dat verraste het. Maar dat, zo is die organisatie daar dus wel op ingericht. En, oh ja, waarom? Ja. Hoe komt dat dan? Nou, dat, dat, omdat ze daar meer en meer rekening houden dat dat gebeurt. Ja. En hoe, hoe, hoe ging dat dan? Ik bedoel, ga, ging u op een goede dag naar uw baas toe... en zegt, ik moet je wat vertellen? Precies. Ja? Ja. ja op zich nog niet het moment uh, dat ik het echt had, uh, live had willen gaan. Uh, maar je zit in allerlei trajecten. Je moet psychologen zien. Uh, en uh, dat kost allemaal tijd. En dat kan niet altijd uh, s'avonds. Dus ik moest gewoon op een gegeven moment ja, ja. een verklaring geven... voor het feit dat ik elders was. Ja. Ja. De, en is er dan op een gegeven moment... de, de maandag bent u nog in, uh, in pak. En de dinsdag op een gegeven moment in mantelpak. Hoe... En dat, Daar zat een uh, zomervakantie tussen. Oké. Okay. Ja. En de eerste keer dat u dat kantoor binnenliep... in een vrouwelijke kledij, hoe was dat? Uh, mijn hart bonst in mijn keel. Ja. ja. ja. <laughs> ja ik weet nog dat ik... Was natuurlijk als ik uitging, wel vaker naar de dames toilet gegaan. Maar de eerste keer op mijn werk naar het dames toilet was al zo'n zo zo'n drempel, weet je. En um, dat, dat, dat is, die drempel is geslecht. Dat is, dat is nou geen seconde meer. Uh, dat... U vergis je niet. Nee, helemaal niet. Nee. Dan gaat de film ja. over u en uh, uw hartvriendin, tenminste aan het begin van de ja. film. Um, Silla. Uh, en uh, een stukje uit die film, een opmerkelijk stukje is... is dat zij zegt dat u geen echte transgender bent, mm -hmm. in haar ogen... maar een man in vrouwenkleren. Zullen we heel even luisteren naar dat stukje? Je bent nog steeds sceptisch. Ja, natuurlijk. Zij ook. Iedereen is sceptisch bij haar. Dat is geen vrouw. Maar goed, ze lijkt wel gelukkig, toch? Ja, uh, op haar manier. Als je psychopaat bent, ja... dan wordt ze erg gelukkig van het idee van wat ze nu gaat ondergaan. Maar echt niet omdat ze zich zo een vrouw voelt en een vrouw is. Hoe is dit om te horen? Confronterend. Maar ik denk dat ze het mis heeft gehad. Een psychopaat noemt ja. u? Ja. Dat was niet echt een goede vriendschap meer op een gegeven moment? Nee, het was ook geen goede vriendschap meer. En daar ligt natuurlijk ook dat, dat verwijt in. Ja. Vanaf het begin was dat al niet een goede vriendschap? Het was om, om te beginnen wel een goede vriendschap. Want euh, nou, ze... Is zelfs bij mij ingetrokken. Ze kreeg de bovenverdieping. En. Uh, nou. U had geen liefdesrelatie? Nee. nee. En uh, ze heeft me ook uh, geholpen met uh, de eerste schreden in. Uh, nou, gewoon op straat zetten als vrouw. Ja. Dus en ook was... een wildlife, hè? Want uh, ja. zij hield er ook een, een stevig leven op na. Met, ja, een uh, beetje te wild soms. Uh, beetje... Maar ook wel best uh, spannend. Drugsgebruik, ja. ECM, ja. weet ik het allemaal. Ja. Ja. Ja. ja. En was dat iets wat u ook. Wat, wat, uh, het was natuurlijk nieuw voor u. Uh -huh. en, op, en zij trok ze u die wereld in. Was dat haar wat ze u bracht? Ja, nou... Dat niet alleen. Um, en uh, als ze daarbij was gebleven, dan was het ook minder geweest. Nee, maar ze, wat, wat ze ook deed, en wat ik nog steeds waardeer in haar... dat ze ook haar privéleven voor me openstelde... en me introduceerde aan haar vrienden, waar ik dan gewoon in een periode waar ik daar in familieverband en op mijn werk nog niet aan toe was, gewoon bij die mensen, bij die vrienden van haar, die ook mijn vrienden zijn geworden, sommigen, mm -hmm. uh, ook gewoon vrouw kon zijn. Zonder dat je in het uitgaanscircuit bent. Want gewoon de heet... dagelijkse dingen. Ja, de dagelijkse dingen. Ja. Ik geloof heel erg dat je jezelf definieert in verhouding tot anderen. Dus to toen ik uit begon te gaan, maar vooral toen ik in privésituaties, als vrouw onder de mensen kwam... Mm -hmm. voelde ik me ook geaccepteerd en voelde ik ook wie, wie ik ben. Ja, en dat is een ja. vrouw? Ja. Want het feit dat zij u niet zag als een vrouw, hè... Mm -hmm. um, dat is confronterend, noemt u. Maar um, ook afschuwelijk lijkt me, trouwens. Want uh, dat is nou net wat je wel wil. Ja, nou goed, ik, ho ik hoorde het. Ik heb, ik, ik heb me er eigenlijk niks van aangetrokken. Maar het is nu weer confronterend om te horen, maar op zich... Uh, was ik er al lang achtergekomen wat ik wel was. Ja, ja want daar gaat ook... Een Voordat zij dit zei. Ja, dus je trok er zich uiteindelijk niet echt nee. wat van aan. Nee, want ook de, de discussie als het ware tussen jullie ging over het feit... of de geslachtsdelen nou wel of niet weggehaald zouden ja. moeten worden. Zij heeft daartoe besloten om dat niet uh -huh. te doen. En u wel. Ja. Um, was dat ingrijpend om te, om te doen? Dat valt heel erg mee. Ja? Ja, valt heel erg mee. Het is ja. natuurlijk, je ligt best wel meer dan een week in het ziekenhuis. En... Maar het is een vrij uh, simpele operatie. En het heeft u ook veel liefde. of veel seksueel genot gebracht, begreep ik uit de film. <laughs> dat is meegenomen. Maar ja. het is vooral wie ik ben. Ja. En daarom heb ik het gedaan. Ik heb er geen moment spijt van. Um, als, u, als, ik, als u het heeft over daarmee heb ik het gedaan. ben ik ook benieuwd waarom u meegedaan heeft aan de film. Want dat is me nogal een inkijkje in uw leven. Ja. Op het moment dat, dat Esther, de regisseur. Ja. die ook een vriendin is geworden, prachtmeid. Uh, me dat vroeg, stond ik op het kruispunt van mijn leven. En ik dacht dat het heel goed was als dat zou worden vastgelegd. In ieder geval voor mezelf al. En ook vond ik het gemis uh, dat ik zelf tijdens mijn jeugd... geen voorbeelden had van mensen die ook zo waren. Misschien was dan mijn leven wel heel anders geworden. En was ik niet een transgender die op latere leeftijd pas de beslissing heeft. Want als u zo terugkijkt op, ja. uw, op uw jeugd, dan Aha. was het er al wel? Het zat er al wel. Het, het zat heel erg verborgen. Ja. Want u zei net, uh, voordat de uitzending begon, uh, uh, mijn moeder luistert ook. Ja. Dat is wat voor een moeder ook. Ja, best wel. Ja. Wat, wat denkt u dat ze nu denkt, als ze zit te luisteren? Nou, die denken natuurlijk aan alles. Aan uh, hoe ik het vertelde, maar ook aan mijn jeugd. En, ja, we kunnen gelukkig heel goed met elkaar opschieten. En, nou toen ik het vertelde, leesde mijn vader nog hoe zij beiden hebben gereageerd op die mededeling. Dat had ik nooit vergeten. Was wat heel zei warm. Je? Wat zeiden ze? Als jij maar gelukkig wordt. Ja? Dat is het belangrijkste. En de daarna, wat vinden ze er op je werk van? Want dat is natuurlijk, daar maken ze zich zorgen over. Wat, het is je, je, je levensgrondslag. Hè? Mm -hmm. ja. ja. Heeft het feit dat u nu dit verhaal zo vertelt, hè? Mm -hmm. heeft dat u nog een stapje verder gebracht eigenlijk? Um, het heeft mij veel, veel verder gebracht. Um, niet alleen dat ik nu weet wie ik zelf ben... En, en gewoon veel beter in mijn vel zit. Andere mensen beter op me reageren. Maar nou, je, je bent heel veel bezig met dingen uit te leggen, te praten. Ik heb op, op advies van mijn zus een dagboek bij, bijgehouden. Dat betekent dat je je beter kunt uiten. Uh, dat je dingen meer, meer ziet. Uh, het heeft me intellectueel een forse uh, zet gegeven. En op wat voor manier? Ik, ik schrijf meer. Uh, Vroeger schreef ik alleen juridische dingen. De juridische dingen worden beter en de andere dingen die, die zijn ook leuk. En wat staat nou. erin? Wat, wat, wat heeft u nou onlangs geschreven daarover? Waarover? Oh, in dat dagboek, over, over dit proces. Um, nou, dat, dat we nu naar de première toe leven. Uh, wat heb ik uh, meer geschreven? Um, ja, laatst was er een meisje dat me op straat aansprak en ze zegt. Mag ik je wat vragen, ben jij ook van onder geopereerd? En dat was iemand met een hoofddoekje om. En uh, ik zeg ja hoor. <laughs> en, uh, toen ik terug. Uh, toen ik, dat was voor de deur toen ik binnenkwam. een gieren van het lachen natuurlijk. Ja, maar. Uh, ja, dat dus zijn hele leuke reacties. Ja, bent u een voorbeeld misschien wel voor anderen? Hoop oh, het. Ja. En is ja. het zo dat u, he, want u komt een heleboel vrouwen tegen ja. die, die niet vroeger man waren. Ja. Zijn er ook dingen die u heeft afgekeken? Dat u denkt, hé, hey, dat, dat ga ik ook doen, zo. Nee, niet echt zo, nee. Nee. Geen, geen trucjes. Nee, niet een trucje, nee. maar... Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je, dat je misschien wel leert om... Ja, mensen, god, die bewegen zich mooi, weet je. Of, of die, um, die smaak van kleding, die vind ik leuk. Uh, ja, daar kijk je naar. Ja. Zijn zo, er nou zoals alle vrouwen naar nou elkaar kijken. Eigenlijk. Ja, precies, ja. absoluut. Ja. <laughs> en is het zo dat, uh, dat nu mensen die luisteren... misschien wel dat meisje met dat hoofddoekje, je weet het niet, hè... Ja. Ja. Um, dat u daar iets wil tegen zeggen? Want u heeft dat hele proces doorgemaakt. Ja. U bent nu klaar, of niet? Uh, ja, maar hiermee wel. Ja, in je leven ben je natuurlijk nooit nee. klaar, maar... Mm. Nee, ik heb niet echt iets wat ik wil zeggen... Tegen, tegen mensen die voor die keuze staan, heb ik wel iets te zeggen. Namelijk dat het een, best wel een, een fight is. En je moet, je, het is ook moeilijk. Maar wat je ervoor terugkrijgt, is erg de moeite waard. Fijn. U zit te stralen tegenover ja. mij. En het is een hele mooie film geworden. Over u en uw vriendin. Hoe is het nu? Die komt Dat contact trouwens? Uh, ja, we, we, sinds uh, in de première aandacht. is spreken met elkaar weer. Okay, en uh, gaat ja, iets beter. Overleggen. Ja. Ja. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Ilona Willemars, een van de hoofdrolspelers dus in de documentaire Whatever Will Be van Esther Prade. En zondagmiddag is de première in het filmtheater Venster Rotterdam. En er zijn, zoals we al zeiden, nog kaartjes. Dit was hem, de woensdag uitzending van Twee Dingen van Max. Meer informatie op onze site en dan kunt u ook uitzendingen terugluisteren. tweedingen.nl, daar moet u naartoe surfen. Straks BNN Today, Willemijn Veenhoven. Um, wat zijn jouw agendapunten vanavond? Onder andere het laatste nieuws over die doden in Londen. Ja. Die man die met die machete om het leven is gebracht. Uh, zometeen en We luisteren even naar een stukje van de toespraak van Cameron daarover. En we nemen een, kijk, een kijkje in de kledingfabrieken in Bangladesh. Een Nederlandse dame komt daar net vandaan. Heeft daar gewerkt aan voorschriften voor de veiligheid. En vertelt het verhaal. Hoe ziet het er nou echt uit? Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Half negen. Anouk Thijssen hier met het NMS Journaal. De Britse premier Cameron heeft na de bloedige aanval op een vermoedelijke militair in Zuid-Londen gezegd... dat er sterke aanwijzingen zijn dat het om een terroristische daad gaat. Twee mannen van rond de 20 jaar vielen de vermoedelijke militair aan met messen. Vlak na de aanval is de Britse regering in spoedzitting bijeengekomen. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam en de Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne hebben in muizen en wormen de genen gevonden die bepalend zijn voor de ouderdom van deze dieren. De onderzoekers verwachten dat het bij mensen mogelijk is om de werking van de ouderdomsgenen hierdoor af te remmen. De Europese regeringsleiders hebben in Brussel afgesproken... verder na te denken over de aanpak van belastingfraude en ontwijking. De regeringsleiders hebben afgesproken verder... dat ze voor de zomer een besluit nemen over de bestrijding van BTW-fraude, onder andere. Staatsbosbeheer mag 16 stukken natuurgebied in Overijssel verkopen. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag besloten. Stichting Das en Boom spande een zaak aan om de verkoop te verbieden of uit te stellen. Totdat duidelijk was welke beschermde planten en dieren er in het gebied leven. Maar de rechter vond dat niet nodig. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna twee over half negen. Goedenavond. Er is de laatste tijd veel gezegd over de puinhopen in de Bengaalse kledingfabrieken. Maar hoe gaat het er achter de muren van die sweatshops nou echt aan toe? Na negen twee kenners hier aan tafel. En vind je ook dat je te veel belasting betaalt? Zeker vergeleken met Apple bijvoorbeeld, die natuurlijk de boel mooi ontduikt of ontwijkt. Zometeen geven wij de beste tips om zelf ook de fiscus te omzeilen. En we gaan zometeen naar Londen. Daar zijn ze in shock vanwege een brute en bloederige machete -moord. Als je de webcam aanzet, dan zie je mij uh, zitten. En dan zie je Robert Meder net komen binnenlopen. En dan zie je ook uh, Elwin Stevelink. Het is uh, ja, eigenlijk jouw werk om mensen onder de verf te spuiten. Hè? Ja, klopt helemaal. Ja. Wij zijn van Neon Splash. Wij organiseren feesten waarbij inderdaad neonverf ge gebruikt wordt. En, uh, en daar ga ik zo meteen alles over vertellen. Dat zo. En als je het werk van Elwin trouwens wil zien, dat kan, moet je even kijken bij Today slash, uh, of op onze Facebookpagina. Vind je vanzelf het filmpje. Robert Meijer, goedenavond. Goedenavond. Zullen we Even kijken wat er op het sportvlak uh, allemaal gebeurd is. Ja, bijvoorbeeld. Ja, wat dacht je van de Giro? Ronde van Italië, 17e etappe. Visconti, een Italiaan, heeft uh, gewonnen. Hij finishes solo na een rit over 214 kilometer. Van Caravaggio naar uh, Vicenza. Voor Visconti was het de tweede overwinning alweer deze Giro. Eerder won hij de vijftiende etappe. De Italiaan Nibali behoudt de leiding in het algemeen klassement volgens nog. Robert Geesing staat 9 op 7 minuten en 24 seconden. Morgen staat er een individuele tijdrit van ruim 20 kilometer op het programma. En de ronde van Spanje die gaat in 2015 niet van start in Nederland. De organisatie van de Spaanse wieleronde heeft dat aan de betrokken provincies en gemeenten laten weten. Voor Fred Lubbers. Bestuurslid van de stichting La Fuerte Hollanda 2015 is het gissen naar de reden. Wij vermoeden, maar dat kun je natuurlijk niet hard maken, dat er uh, wat andere belangen op de achtergrond spelen. En misschien uh, speelt er wel een start van de Tour de France in Nederland in uh, 2015 of 2016 op de achtergrond. En dan tennissen Jesse Hoetegaloen. Hij doet niet mee aan de Open Franse kampioenschappen. Hoetegaloen werd in het kwalificatieternooi uitgeschakeld door een Oezbeek. Bij de mannen heeft de Nederland drie deelnemers. Aan het hoofdtoernooi van Roland Garros, Igor Seisling, Robin Haas en Timo de Bakker. En bij de vrouwen twee, Arashka Rus en Kiki Bettens met Rus. Uh, Rus geeft toe dat haar voorbereiding niet helemaal optimaal is geweest. Ik had natuurlijk wat meer wedstrijden willen spelen voordat ik naar Parijs ging. Maar ja, dat is nu niet anders. Dus ik moet het maar doen zoals het is. En bij de mannen hebben twee spelers uit de top 10 zich teruggetrokken. en Andy Murray met rugklachten en Juan Martín Del Potro wegens een virus. En bondscoach Louis van Gaal heeft vier debutanten opgenomen... voor de oefentrip van Oranje naar uh, uh, Azië. Duarte van Iraklis, Nelon van Feyenoord, Team Dali, Swansea City... en Toenstra van FC Utrecht zijn voor het eerst opgenomen in de selectie. Nederland speelt op 7 juni in Jakarta tegen Indonesië... en vier dagen later is in Peking, China de tegenstander. Van Gaal gaat geen beroep doen op de 12 a internationals die met Jong Oranje uh, met het EK meedoen onder 21 in Israël. Dat. Was. Dat was hem. Zo is het. Ga ik een keer mee naar zo'n feest? Wat voor feest? mini gehoord. Zo'n neonfeest. <laughs> ja. Met verf krijg ik het er wel weer uit. Jazeker. Oh, dat wel. Het, is, uh, het het is een beetje. Het ruikt naar kleuterschool, toch? Ja, het is uh, verf op waterbasis, dus ja. we hebben eigenlijk uh, eraan, ja, gedacht hoe kunnen we dat nou doen op een manier dat mensen dus de volgende dag wel weer gewoon inderdaad zich kunnen vertonen. Ja. En uh, daar hebben we gelukkig iets op bedacht. Een dus, soort dus, vingerverf eigenlijk. Hey het is dus, wanneer is het? Ja, binnenkort. binnenkort. Ja. Nou, nou, 15 ja, ja. juni in de Eindigen Musical. Ja, binnenkort heb ik al wat. <laughs> Slap hoor. Een empty Floor. Now that you're gone, baby, I'm fine. Feel it for you. En volgend seizoen dan is zij een jurylid van de Voice samen met uh, Ali B. Ilse de Lange, Dance on the Heartbreak. Londen is in shock door een brute moord in de wijk Woolwich. Het slachtoffer, vermoedelijk een militair, is uh, door twee mannen aangevallen met kapmessen. En de Britse premier Cameron heeft net gesproken daarover. Arnoud Breibart is in Londen. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft Cameron gezegd? Uh, nou ja, hij heeft uiteraard zijn afschuw over de, uh, deze terroristische daad uh, uitgesproken. Ja. Uh, de Britten moeten nog gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd. Maar het heeft er alle tekenen van dat dit uh, een, uh, een terroristische aanslag is. De twee daders uh, hebben een aanslag gefilmd. Het, waren, uh, het zijn moslimmannen die uh, onder het roepen van Allah Akbar uh, een jonge soldaat uh, hebben afgetuigd. Nou, dat is uh, onder... nog... Nog uh, aardig gezegd, afgetuigd. Afgeslacht, geloof ja, ik. Uh, afgeslacht is inderdaad de beper, maar ja. het, is, het is een uitril. De ja. Er zijn beelden opgedoken die op de Britse televisie zijn uitgezonden, ja. waarbij uh, je de man uh, een van de daders ziet met uh, bloed doorlopende handen. Ik, zie, dus ik zit, nu, ik zit nu naar een filmpje daarvan te kijken. De dader die spreekt met een journalist. De handen zitten onder het bloed. Hij heeft twee messen, kapmessen in zijn hand. We hebben ook een fragmentje daarvan? Ja, dit, dit is wel vrij bizar. Dit. dit, dit is dus de dader die heeft net. Je ziet op de achtergrond ook nog uh, die militair of vermoedelijke militair op de grond liggen. En die jongen die loopt dus naar een, een, een verslaggever om, om daar zijn zegje Na, te doen. Niet, niet, naar, niet naar een verslaggever, maar naar een voorbijganger die ik film. Dat maakt het wel opmerkelijk. Um, wat? wat... De Brit ook meteen doet afvragen, wa waarom duurde het uh, ruim 40 minuten voordat de politie uh, durfde in te grijpen? Uh, de meest logische verklaring daarvoor is dat uh, de Britse politie niet gewapend is. Dus er moesten speciale eenheden opgetrommeld worden. Mm -hmm. um, en er, wa er waren wel politieagenten in de buurt, maar die bleven op een veilige afstand. Ja. Uh, omdat de, de heren uh, uh, voor zover het leek eigenlijk vooral rustig aan te praten, waren foto's aan het nemen, waren uh, hun daden wilden vastleggen voor, uh, nou ja... Voor een, ieder die dat maar wilde zien. Ja. Als ik het goed heb gehoord, en ik zie hier ook de vertaling, hij zegt: die, die jongen, die, nou, de dader, dus waarschijnlijk, die zegt. Ja, hij, in... Hij, hij biedt zijn excuses aan. Ja. voor de vrouwen die, uh, uh, die dit tafereel op licht dag hebben uh, moeten aanschouwen. die daar getuige voor zijn. Ja. Maar als excuus geeft hij dan: ja, maar onze vrouwen, uh, het, is nog even, het is nog niet duidelijk waar die dan op doel. welk land deze heren uh, deze komen. Um, onze vrouwen moeten dit dagelijks, uh, dagelijks aanschouwen. Ja. Um, dus het, het, het, is, het lijkt er heel sterk op dat dit een soort vergeldingsactie is voor militaire uh, ja. aanwezigheid van de Britten in, uh, in moslimlanden. Want je ziet op, de, op dat filmpje: zie je die jongen vervolgens weglopen met die twee kapmessen in zijn hand. En ik begrijp dat hij daarna nog is neergeschoten. Ja, uh, toen de politie uiteindelijk kwam. Um, uh, renden de twee uh, daders af van de politie waarna ze zijn neergeschoten. Eén van hen is nu uh, in kritieke toestand in het ziekenhuis. De ander is ook in het ziekenhuis. Maar die, uh, zijn toestand is niet levensbedreigend. Um, je merkt dat door in heel Groot-Brittannië... Is, uh, is de beveiliging bij alle militaire bases enorm opgesloten. omdat ze willen voorkomen dat, uh, dat nog meer... Um, Idioten, zeg maar even, dit soort aanvallen gaat, uh, gaat uitrichten. Ja. Want uh, dit, is, dit is een aanslag waar de Britten altijd bang voor zijn geweest. Een aanslag op eigen bodem die onder de radar blijft van de, uh, van de veiligheidsdiensten. Gericht op, uh, op militair personeel. Ja. En dat raakt de Britten, dat raakt de Britten in het hart. Het leger staat hier echt uh, staat in hoog aanzien. In Nederland wordt dat wel eens wat. Uh, nou ja, daar kunnen mensen niet altijd zeggen dat ze bij het leger werken, maar hier. Uh, worden, worden militairen echt een hoop aan. Ja. Dus, uh, de Britten zijn geschokt. Uh, de Britse regering heeft inmiddels het crisiscomité Cobra bijeengeroepen. Dat gebeurt alleen bij hele ernstige incidenten. Um, die zijn nu bij elkaar. Um, nou ja, zodra er meer nieuws is, dan uh, brengen wij dat hier. Dankjewel. Arnoud Breikbart in Londen. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Brad Pitt is heus niet arrogant. Hij heeft een ziekte waardoor hij geen gezichten herkent. Dat heeft hij bekendgemaakt. Nou, we hebben straks wat tips voor Brad. Als je wilt meepraten op Twitter, hashtag BNN Today. Gaan we gelijk uh, door. Als je naar onze Facebookpagina gaat, uh, facebook.com slash dan zie je daar een filmpje waarin mensen met z'n allen dansen... onder eigenlijk een, een douche van verf. Nou, overal in Europa, ook hier in Nederland, duiken die feesten op... waar mensen helemaal gekleed in het wit met neonverf elkaar helemaal besmeuren. En waar verf uit... Uh, een soort verfkanonnen komt. Nou, die feesten zijn immens populair, zijn bijna allemaal meteen uitverkocht. Hoog tijd dachten wij om eens even naar deze trend te kijken. En Elwin Stevelink van Neon Splash, die weet er meer van. Die organiseert namelijk dit soort feesten. Nogmaals, goedenavond. Goedenavond. Ik zet even de muziek aan. Dit is dan bijvoorbeeld het soort muziek dat je hoort op zo'n feest. En dat is een feest waar, hoeveel duizenden mensen komen? Uh, we hebben straks de Heineken Musicals, 5500. 5500, ja. dan uh, is daar een podium, er staan natuurlijk DJ's op. Ja. Iedereen staat in het publiek, dan hoor je deze muziek. Voorbeeld. Zeker. En dan moet jij even beschrijven wat er dan gebeurt op zo'n feest? Wat er gebeurt, nou het gebeurt zo: alle mensen die komen, allemaal in witte kleding, inderdaad, zoals je zegt. Uh, waardoor dat een heel mooi uh, canvas is, eigenlijk om op te kliederen, om op, zeg maar verf op te gebruiken. Uh, dan wordt er afgeteld op een groot scherm, dus een heel grote ledmuur, uh, wordt er afgeteld naar de paint -drop. Uh, dan, de, dan, dan, de, paint oh, de paint drop. Dus dan ja, wordt ja. alle verf inderdaad het publiek ingeschoten. Met grote verfkanonnen. Mensen kunnen ook vanaf dat moment zelf uh, verf kopen. Dus ze spotten verf van een half liter. En daarmee kunnen ze dus inderdaad ja, uh, aan de slag. En uh, ja. het leuke is dat omdat je met z'n allen in het wit komt. En met z'n allen naar dat moment uitkijkt. En er is dus inderdaad gewoon DJ's en showartiesten. Echt overweldigend spektakel. Uh, daarbij dus inderdaad, die, die, die verf is gewoon echt iets wat gewoon mensen uh, raakt. Het, het is, is gewoon gekkigheid. Nou, het is gewoon helemaal losgaan, je weer kind voelen. En uh, daarom is het denk ik dat het, dat het werkt. Ik heb er filmpjes van gezien. En je ziet dus inderdaad een paar duizend man die gaan uit hun dak. En er komen uit de verfkanonnen kanon, allemaal neonverf. Dus knal roze, knal geel, knalgeel, knalblauw, ja. van alles en nog wat. Um, en ja, het ziet er. Ik, ik, ik denk wel een beetje denken aan vroeger die schuimparties van 15 jaar ja. geleden. I iedereen uh, wordt helemaal nat. En het is heel grappig. En, maar het grappig, het bijzondere is, iedereen is aforisch. Waarom, ja. waarom is dat? Gek hè? We hebben dat zelf ons ook afgevraagd. Het is gewoon we zijn uh, 1 april zijn we begonnen hiermee. In, in Keulen was dat, uh, we zijn een Duits bedrijf. Uh, met met ja, 200 uh, mensen in, in de, klu de kluisruimte van de discotheek. En we dachten van joh, laten we kijken wat er gebeurt. en... Echt, echt uitzinnig. Ja, maar laten we kijken wat er ja. gebeurt. Je kan ook pepernoten gooien. Ja, is ook Zeker. Leuk. En als we dat geprobeerd hadden, misschien hadden we dan zeg maar, niet nog steeds feesten georganiseerd. Maar we zijn hier toevallig ja, maar bij waarom, terecht waarom gekomen het en het werkt zo goed. Uh, ja, we vonden dat lachen. Zo simpel kan zo het zijn. Zo simpel is het. En, en er zijn zoveel mensen die het zo intens lachen vonden. Dat er inderdaad die 200 mensen die er toen waren, die zeiden van joh joh, wanneer is het weer? Wanneer is het weer? Wanneer is het weer? Terwijl wij eigenlijk dachten van joh, hoezo weer? Het was toch lachen? Het was toch oké. Okay? En uh, uiteindelijk zijn er dat jaar uh, vier shows geweest. Uh, op echt veel aandringen inderdaad van, uh, van buitenstaanders. Ja. En uh, het jaar daarna, toen, toen ja, we hebben gezien dat er een behoefte was. En het jaar daarna hebben we 40 shows gehad. Waarvan uh, ja, dus niet meer 200 man, maar de grote, dus 5000. En daarvan twee shows tegelijk. Ja. En, en je uh, kan we ook, als, door. als ik er naartoe ga, dan kan ik gewoon mijn, mijn, mijn liter flex muurverf meenemen. En dat kieper ik over jou uit. Nee, dat zou leuk zijn. Helaas kunnen we inderdaad niet mensen zelf verf mee laten nemen. Omdat het dus inderdaad voor de veiligheid niet handig is. Dan weet je nooit wat er binnenkomt. We hebben echt speciaal ja, ontwikkelde verf voor ons. Die helemaal zeg maar, veilig is op alle mogelijke manieren. Als je het binnenkrijgt, als je het op je huid hebt... Uh, je kunt het goed dat je kleding wassen, normaal gesproken. Gewoon waterverf. Uh, het is gewoon waterverf, inderdaad. Dus als je die verf ruikt, dan denk ja. je ook... joh, <laughs> Wat Lachen. Maar dan is het zo dat het echt dus inderdaad licht geeft... ook nog in die blacklights. Ja, dus iedereen wordt een soort een... Levend schilderij ja. van... nou ja, zeer, <laughs> zeer moderne kunst. Zeker. Het is ja. echt een overweldigend spektakel... met alle lichten en show erbij. Ja. En ook dat effect dat je zelf dus ook verf hebt... en daar anderen mee kunt insmeren. Het, heeft weer ja, het, is, het is toch gewoon een soort van... Uh, uh, in wat je zegt, flirtfect Het is gewoon een soort oergevoel. Iedereen wordt nat, nat Het ademt seks, erotiek, alles. Zeker, zeker. Het is, het is echt op alle mogelijke zintuigen... is het gewoon overweldigend. En dat is denk ik waarom het werkt. Maar jij zegt net van... ja, waarom hebben we dit bedacht? Omdat het lollig is. Maar um, ja. je hebt natuurlijk feesten in, in Thailand, in India. Een beroemd mm -hmm. festival daar smeert elkaar iedereen ook in met gekleurde verf. Ja. Heeft, het is een Hindoestaans uh, festival, geloof ik, van ja. de overgang van de winter naar de lente, geloof ik. Heeft het daar ook nog iets mee te maken? Uh, je kunt absoluut natuurlijk vergelijkingen zien in het Holi Festival, wat er in, uh, wat er in India is, dat is een religieus feest, om, om ja, met een frisse start te beginnen. Uh, heb je dus inderdaad die kleuren die, die je in het rondgooit, dat is poeder. Uh, verder heb je in Thailand, zoals je noemde, heb je die full moon parties, waar mensen een paar strepen met fluoriserende verf op zich smeren. En daar schrijven ze teksten op en die maken daar Versieringen mee. Uh, wat bij ons is het dat er zoveel zeg maar verf is en dus inderdaad vloeibare verf dat je echt helemaal van top tot teen eronder zit en, en dat is juist zo overweldigend. Ja. Ja. Het is gewoon grappig. Daar komt het op neer. Um, ik zat een beetje te googelen, want ik had er nog nooit van gehoord. Uh, en toen vond ik ook allerlei andere dingen. Zo heb je de, de Color Run binnenkort: um, vijf mm -hmm. kilometer rennen, ik geloof in Amsterdam. Ja, vijf goed. kilometer rennen. En ondertussen word je bekogeld met ook allemaal, met allemaal uh, kleurige verf. Dus mm -hmm. binnenkort in een arena een of andere mega evenement. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat wel naar aanleiding van uh, zo'n Indiaas feest, de Holi mm -hmm. Festival. Klopt. Maar wat is het dat het is, is het de tijd voor verf? Ik, ik, denk, ik denk wat er gebeurt is dat gewoon uh, er een nieuw element is in, in überhaupt het uh, ja in, in nachtleven, in, in uh, festivals, in grote feesten. En, en een nieuw element werkt gewoon blijkbaar goed. Mensen hebben zin in iets nieuws. Ja. Uh, en en. en Mensen willen dat, dat meegemaakt Het namelijk natuurlijk hebben. ook een beetje van, van het is heel lollig, maar het klinkt ook een beetje, nou, weet je, we waren een beetje uitgefeest, Wat hadden we nog niet bedacht? Ah, ja. Iets met. Ja, mensen zijn <laughs> natuurlijk altijd op zoek naar iets nieuws en een nieuwe dimensie er gezien. Dus je hebt altijd natuurlijk nieuwe muzieksoorten. Vroeger luisterden alleen naar klassieke muziek, Nou, nu, nu hebben we wel weer wat anders. Dus zo is het ook in. Alles is altijd in beweging natuurlijk, en ik ja. vind het leuk dat wij als Nederland daar ook dan inderdaad, uh, stoer genoeg voor zijn om dat aan te durven. Dus daar ben ik wel trots op. En niet alleen Nederland, want het is ook al groot in Duitsland. Daar zeker, zijn feesten voor ja. duizenden mensen. Ja, zeker. En het gaat nu ook heel Europa door. Ja. Ja, we zijn heel hard aan het uitbreiden, dus inderdaad. Omdat we merken dat overal waar we inderdaad een editie organiseren, dat gewoon het animo enorm is. Uh, we, we zijn wel eens bang voor: joh, is er niet koud watervrees? Mensen die het nog niet eerder hebben meegemaakt, hoe staan die daar tegenover? Maar ja, iedereen die, uh, ja, die het kent is gewoon lyrisch. Uh, dus dat is echt super leuk om aan uh, mee te werken, natuurlijk. Ja. De volgende is dus in de. 15 juni in de een Musical. Ga jij naartoe? Ja. Vind jij het Zeker. nog leuk? Ik vind het zelf fantastisch. En ik vind het nog fantastischer dat andere mensen dat ook zo ik oppakken. Heb een, ik heb een bril. Dat is onhandig. Dat soort Komt helemaal goed. Mooi verhaal, Elwin. dankjewel. betreft het enige goede nummer van Coldplay. Maar dan wel meteen een heel erg mooi nummer. Viva la Vida. Mooi verhaal. Het zoontje van Chris Martin, de zanger van Coldplay... die is een groot fan van Psy. Je weet wel die Koreaanse artiest van Gangnam Style. En toen kwam Chris Martin die Psy vorige week tegen op een feestje. Dus zei hij, mag ik een foto? Met jou, uh, voor mijn zoontje. Maar diep zei: Die kende Coldplay helemaal niet. Dus die liep hem straal voorbij. En pas toen, uh, Martins vrouw, dat is natuurlijk actrice Gwyneth Paltrow. Pas toen die voorbij kwam, zei ze: Oh ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hier heb je de foto. Dat is dus Coldplay. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Tim Hofman is vanavond lekker weer bij Willemijn, jongens. En hij heeft iets heel bijzonders. Daten voor Star Trek-fans. Uh, nou ja, we moeten van houden, zal ik maar zeggen. Online daten. Van trackies tot hoeren met een houten been. Roelog, wat zou jouw datingsite zijn? Meisjes die op Neve Campbell lijken. Kees jij dan? Hockeymeisjes, denk ik. Paardenmeisjes. De Penny dating. Ik ben ook een soort hengst. Kees de Bij mij jongens, is het nou een beetje zielig? Als nou het enige is wat je leuk vindt op de wereld... ...Star Trek is. is. Dan is het, dan is het dan wel, wel handig... als kom kom kom kom kom je komt een ook of vriendje. Nou, en relax, dat die mensen niet gewoon in de kroeg komen. Toch? Hebben wij de glas van? Ik heb wel te doen met die kinderen. In ik denk dat het er echt wel prima kan. Welke serie zou jij op daten? Game of Thrones dating. Alleen dan wel... Die op de blonde hoofdrolspeelster lijkt. En jij? Westwing dating. Daar huh? ga ik voor. Rolf. Lingo dating voor vrouwen die een stukje been mis. Ping, ping, ping, ping, ping. Staat, Staat niet op, op de kaart? kaart. <laughs> Zeker Westwing dating, doe ik mee. Jeroen Hoube, die is filmmaker en regisseur. En sinds gisteren is hij in Cannes. En speciaal voor ons houdt hij een dagboekje bij van zijn tijd daar. Vandaag was dan Het moment Suprem. En werd zijn korte film Sorry met Gouden Kalf Nasdin Char in de hoofdrol eindelijk getoond. De zon kwam alweer vroeg op in kan. het was hier vanochtend uh, lekker warm en uh, meteen een hoop, uh, een hoop borreltjes hier her en daar. Het is eigenlijk een soort aaneenschakeling van, uh, van happy hour zou je kunnen zeggen, kan. Eigenlijk elke paviljoen heeft uh, om, om bepaalde tijd zijn happy hour en je, je struint eigenlijk van de een naar de ander. Maar toen was het grote moment vanmiddag, om twee uur was de vertoning van de, de 48 hour films, waar dus ook mijn film vertoond werd. Het is eigenlijk het moment waarvoor ik, uh, waarvoor ik hier ben. En uh, nou, dan ga je eigenlijk in de stralende zon ga je zo'n hele grote zwarte zaal binnen. Dan kom je twee uur later weer uit en nu hangt er een hele grote grijze wolk boven kan. Ja, en dan ook wel weer spannend de reacties op je film. Nou, uh, op zich vallen die ontzettend mee. Hij uh, werd er erg goed ontvangen en dat is, uh, nou, dat is toch altijd wel prettig. Je bent toch altijd weer een beetje benieuwd als je dan in het buitenland een Nederlandse film uh, laat zien. Zowel talig als, ja, het is ook behoorlijk... Hollandse humor eigenlijk. Nou, het viel me mee. Zelfs de, de, de Amerikanen lopen er eigenlijk helemaal mee weg. Dat is dan best wel, uh, nou, wel typisch, dat je dan denkt dat je heel Europese humor uh, gebruikt. En dan vinden zij dat juist hartstikke gaaf. Verder ontzettend leuk om te zien wat er eigenlijk allemaal in 48 uur uh, gemaakt is over de hele wereld. Er waren 15 uh, korte films, waarvan twee Nederlandse, dus die van mij en die van uh, Amsterdam. En verder, ja, eigenlijk waren alle continenten vertegenwoordigd. Behalve Antarctica, als ik me niet vergis. Nou, ondertussen voel ik hier al de, de, eerste, de eerste druppels. Dus ik ga snel een, uh, een, uh, kijken waar nog een happy hour te vinden is. En dan bij voorkeur natuurlijk overdekt. Nou, jullie horen meer van mij morgen. Doei. Morgen dus meer van Hoeben. Um, woensdag, dus Tim Hofman is er weer, onze internetman. Waar hoi, was je toch al die hoi. tijd Tim? Uh, New York, Parijs. Oh, ah, ja, TV-leven. <laughs> TV-leven. Allemaal voor <hè> <Nee>, en privé <hè> en privé een beetje. En privé een beetje, ja, oké. Okay. Maar nu ben je er weer voor uh -huh. mij. Uh, we hebben het over internetdaten, maar ja. er is een, een, ja, een nieuwe niche eigenlijk aangeboord. Een heleboel nieuwe niche. En, maar hm. vandaag uh, ben ik tegengekomen Star Trek-fans die uh, elkaar opzoeken om uh, een potje te gaan daten op het internet. Ja, en dat is serieus, hè? Dit is geen grapje, dit is echt. Maar heel Heel erg echt ja, ja, maar ik snap het ook wel. Ik bedoel, als je je kan wel in de in de grote vergaarbak bij Planet Internet, maar dan zit je tussen drie miljoen andere mensen. En nu en nu zoek uh, je het en heb je in ieder geval iets om over te praten. En dan maak je dus een profiel aan met Captain Kirk en dan ga je uh, los. ongeveer. Ik zal zo uitleggen hoe het precies gaat, maar dat uh... En we hebben het erover. Of dat inderdaad een gat in de markt is. Dat soort niche dating sites. Dat zo meteen. En we kijken in Bangladesh hoe het er echt aan toe gaat in de fabrieken. Er is natuurlijk veel over gezegd vorige week. Na alle grote merken die het plan voor betere veiligheid ondertekend hebben. Maar hoe gaat het er nou echt aan toe? Dat zo. Eerst het NOS Journaal.